7 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Kinderen met mazelen in ziekenhuis. VS maandt burgers om Egypte te mijden. En FIFA richt Sociaal Fonds voor Brazilië op. Vijf kinderen die besmet zijn met de mazelen... liggen volgens het RIVM doodziek in het ziekenhuis. Dat meldt het AD.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 President Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft beloofd om een sociaal fonds op te richten voor Brazilië. In dat fonds wordt volgens hem zeker 100 miljoen dollar gestort. In Brazilië zijn al ruim twee weken grote demonstraties bezig, onder meer tegen de kosten van het WK voetbal dat volgend jaar in het land wordt gehouden. De betogers vinden dat het geld voor het sportevenement beter kan worden besteed aan bijvoorbeeld onderwijs. Ook na het WK in Zuid-Afrika richtte de FIFA een sociaal fonds op.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 Rond de Titi in Assen zijn sinds donderdagavond 15 mensen gearresteerd. Eén van de verdachten sloeg een agent tegen het hoofd en die raakte daarbij licht gewond. De meeste mensen die zijn opgepakt waren betrokken bij vechtpartijen. Vandaag is de laatste dag van de Titi.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 NOS Radio 1 journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 29 juni. De Tour de France begint vandaag op Corsica. En in Nederland staat Assen weer op zijn kop. De TT die is vandaag na de nacht. We kijken onze verslaggever het begin van de dag. We kijken verder naar Kroatië, dat maandag lid wordt van de Europese Unie. Vestia, de woningcorporatie, wil geld terug van oud-topman Staal. En stelt ook de banken en de commissaris aansprakelijk voor het gespeculeer met geld. Maar we beginnen met een experiment. Een experiment met gemeentelijke wietteelt. 18 gemeenten willen dat namelijk. Blijkt uit een inventarisatie van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Gemeenten als Rotterdam, Eindhoven, Tilburg en nu ook Venlo en Heerlen... hopen daarmee de teelt uit de georganiseerde misdaad te halen. Minister Opstelten gaat praten met de burgemeesters over hun plannen... maar veel hoop geeft hij ze niet. Ik heb wel ook in de brief geschreven, dat, uh, dat is van mij bekend... Uh, dat ik geen ruimte zie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 Nou, dat is, maar dat is op zichzelf, dat is juist. Maar het is gemeentevrij om binnen die kaders die ik heb geschetst... gewoon zich te melden met hun plannen. Maar dan blijft het een beetje dagdromen als u al zegt van... ja, bij voorbaat is de uitkomst wat mij betreft duidelijk. Ja, zeker, maar dat weet men. Gewoon, iedereen kent natuurlijk ook die, die verdragen. Ik vind dat dat het standpunt is. Daar ben ik, dat is natuurlijk ook een kabinetstandpunt. Maar als ik het goed begrijp, heeft u straks een gesprek met burgemeesters... die op gemeenten een schaal drugs willen telen om dat in coffeeshops te kunnen verkopen. Um, ja, dat gesprek is dan vooral bedoeld... zodat u kunt duidelijk maken dat wat zij willen niet mogelijk is. Nou ja, dat zou, uh, zou, uh, zou kunnen. En uh, misschien overtuig ik ze in één klap... Maar zij komen om vooral u te overtuigen, want zij zien problemen op straat. Zij zien problemen met de achterdeur, criminaliteit, georganiseerde criminaliteit. Het doel is hetzelfde, uw doel en het doel van die burgemeesters. Ja, en ik vind dat ik ook bereik wat ik wil, mijn doel, door het beleid wat ik voer uit te voeren. Het tweede punt is dat ik gewoon vind dat ik ook duidelijk moet aangeven... voor ik ga praten waar ik sta... Uh, dat is natuurlijk altijd zo. Zo zit ik in elkaar, vind ik ook eerlijk. Dat is straight forward opereren. Maar Die ik soort... krijg dan heel sterk de indruk dat u iets tegen uw zin aan het doen bent... onder druk van de Partij van de Arbeid of misschien om nee, toch nee. Ja, iets... Een goed gebaar te maken? Nou ja, het is ook, je kan ook brieven naar elkaar schrijven. Hè? Dat hebben we Dewe, in het verleden. Liever recht in het gezicht zeggen? Het is, uh, dat is altijd beter. Dat overtuigt beter. Uh, laat uh, als zij zo overtuigd zijn uh, dat ze een goed plan hebben, laat ze het uh, presenteren. Uh, laat dat dan in een gesprek ook plaatsvinden. Uh, gewoon, ik weet zeker dat ik. Uh, dat ik aan het rechte end trek. En dan hebben we die confrontatie met elkaar. En ik bericht de Kamer daarover. Zo gaat het bestuur van het land. En zo doe ik dat. U zegt, het kan niet, want internationale verdragen zitten in de weg. Maar dan hebben we het nog niet gehad over wat eventueel het beste zou zijn. En die burgemeesters zeggen, wij willen gelegaliseerde teelt... om die georganiseerde misdaad uit ons gedoogbeleid te halen. Bent u gevoelig voor dat argument? Nee, daar ben ik niet gevoelig voor, omdat ik het niet vind dat het klopt. Het gaat er gewoon om uh, wat crimineel is te bestrijden. En daar moet je duidelijk in zijn. De minister opstelt, was dat in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Na acht uur gaan we bellen met een van de burgemeesters... die dat gesprek dus heeft aangevraagd met de minister, de burgemeester van Heerlen. Kroatië is vanaf maandag lid van de Europese Unie. Maar de Europese Unie komt al lang in Kroatië. En dan vooral rond deze tijd. Misschien doet u het zelf ook wel eens om vakantie te vieren. Afgelopen jaren is het toerisme explosief gestegen. Ook uit Nederland. Het hoogseizoen moet nog beginnen. En nu al is de kust dat Trogir vol van alle talen, behalve Kroatisch. Ook bij de Middeleeuwse Loggia waar ieder kwartier concertje wordt gegeven... Ik vind het wel mooi, hè? Ja. ja, dat is leuk. Ja. Ik zal het thuisnissje geven van u opzetten en zo. Ik hoor echt bij de cultuur hier. We staan binnen een kathedraal. Kathedraal oude e eeuw. Jerko Meric, de Nederlandstalige toeristengids in Trogir. Heeft u nou veel Nederlanders hier? Ja, uh, niet te geloven, maar vol met de Nederlanders. En ze willen ook van alles over de cultuur weten: over cultuur en over alles. Over de geschiedenis, uh, over de bezienswaardigheden en over de. Op het uh, voedsel. ja. En zijn mensen nou verbaasd dat ze een rondleiding in het Nederlands kunnen krijgen, joh? Ja, die zijn ook uh, verbaasd. Dus sommige Nederlanders. Ja. Die zijn ook verbaasd, maar sommige niet, waarom niet? Ja. Ik woon in Amsterdam bijna vier jaar. Dus ik moest uw, uw, uw taal leren kennen, ja. En waarom zijn we dan niet gebruikt? <laughs> En een rondleiding in het Nederlands is lang niet het enige gemak... dat toeristen uit de lage landen vandaag de dag te wachten staat. Wie een appartement huurt bij de Belg Jorgen Huibrecht kan zelfs op filterkoffie rekenen. Uh, wij zorgen voor onze gasten meestal Belgische koffie. Dus uh, dan voelen de gasten vanuit België en Nederland zich meteen thuis. U heeft uh, heel veel uh, mensen hier en ook heel veel heel tevreden mensen. Het gastenboek staat vol met allemaal complimenten. Wat, wat is de grote aantrekkingskracht van Kroatië als vakantieland? Sowieso dat je van elk, uh, elke locatie waar u u bevindt een foto zou kunnen nemen... die kan dienen als postkaart. Dat vind ik een van de mooiste complimenten die we ooit gehad hebben. De bergen, de zee, de zon. En dan heb je de gezellige steden zoals Trogier, Split, Dalmatie in zijn geheel... Ik denk het, het geheel. Ik kan niet specifiek zeggen dit of dat, maar uh, het geheel. Toen u weer kwam, tien jaar geleden. Wat stond er toen van de gebouwen die we nu zien? Ik denk de helft van wat je nu kan waarnemen. Dus uh, als je hier naar rechts zou kijken, het grote gebouw of de grote gebouwen, die waren er toen niet. Er lag zelfs nog geen straat, tien jaar geleden. Ja, want nu ligt het er allemaal prachtig bij. Knalgele, knalroze gebouwen... Prachtige asfaltstraat. Is dat ook wel een beetje jammer misschien? Eigenlijk wel. Hoe ziet u de, de toekomst van toerisme in Kroatië? Zijn we nu onderhand met al die toch vrij hoge appartementencomplexen hiernaast? Zijn we wel verzadigd of kan het nog veel groter worden? Ik denk niet dat het uh, nog veel groter kan worden... omdat er heel veel leegstand ook is. Dus laten we daar eerst iets aan doen. Zou die EU-toetreding daar nog in kunnen helpen? Maakt zich op uh, voor meer gasten misschien een verdieping erop? EU-toetreding kan helpen in die zin dat de, de, de barrière, de grens voor ons Westerlingen kleiner wordt om zich hier gaan te vestigen of om hier op vakantie te komen. Heeft u nou het idee dat, dat dit onderhand nog een exotische bestemming is voor Nederlanders? Of is het eigenlijk gangbaar in uw omgeving? Uh, ik denk het, ik denk het wel. Ik denk dat het per iedereen verschillend kan beleven. Als je altijd naar de Costa Brava toe gaat, dan denk ik dat je dit als heel exotisch ervaart. Ga je echt naar uh, hele exotische gebieden... dan denk ik dat je dit misschien als minder exotisch ervaart... maar het is toch wel uh, authentiek. Een reportage was van... Applaus daarvoor. Jost van Egmond. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Wagenen spelen in een vrachtschip op de Rijn. Dat gaat het Utrecht Studentenorkest doen. Daarover straks een reportage, maar nu eerst hele andere geluiden. Hele andere muziek ook voor sommigen dan. Brullende motoren bij de Titi in Assen. Vandaag alweer voor de 83ste keer. Joris van der Kerkhof is in Assen. Joris, zijn ze een beetje wakker? Ze zijn een beetje wakker. Er komen vier mensen met één fiets... Die een komen aangelopen, een gewone fiets, met een uh, flesje thee, ijsthee en sinaas en cola. Het is helemaal niet het beeld uh, wat je er meteen bij, bij zou hebben. En het fiets, de fiets wordt aan, het, uh, aan een van de hekken vastgezet. En Peter Pan moet er even... Wat wil u laten zien? De beste band uit Eindhoven. Nou, de beste band uit het noordelijk halfrond, laat ik het zomaar noemen. We okay. hebben hier een nacht van assen gespeeld. Dus, maar uh, nu niet? Nee, helaas. Dan zijn we ook niet geweest. Het is goed. Jullie zijn nu vanochtend met deze nee, nee, nee, fiets? Wij, wij zijn gisteren al uh, aangekomen op de camping en uh, vrienden zijn met een motor vanmorgen gekomen. Ja. Nou, daar is ook een camping. Oh, ik moet de microfoon niet laten vallen. Ja, in de tt hal In de titi ja. Daar staan 50 tenten. Die hebben droog kunnen slapen. Dan konden er uh, 120 of 130 in geloof ik. Maar er waren er maar 50. Hoe nat was het bij jullie? Uh, redelijk. En is dat wel goed. Zo. Van bier en qua regen, dus. Ja, alle, twee alle twee, ja. Er is ook het een en ander gestolen, heb ik begrepen. Laptops en, en, en, en telefoons en zo. Iets van meegekregen, want als het regent is het makkelijk, hè? Niet meegekregen en ook niet aangeboden gekregen. Dus wat dat betreft, nee. Ik ben nog helemaal compleet in mijn materiaal. Dus dat houden we goed in de gaten. En dan nou lopen jullie naar het circuit toe. Ja. En dan, dan ga je daar zitten. Wat heb je hier nog achter op je rug? Een stoeltje? Ja. En iedereen krijgt zijn eigen stoeltje? Ja, iedereen heeft zijn eigen stoeltje. Het zit veel beter als tribune. Ja. En dan is het wachten op? Ja, tot uh, iedereen voorbij gaat uh, scheuren. Hing, hing, hing, hing. Ja, zoiets. <laughs> en dan nog een keer? Ja. Op welke speciale uh, klas verwacht je dan? Oh, dat maakt op zich niet zo veel uit. Dus eigenlijk alle klassen zijn Heel mooi. Uh, ja. Speciale favorieten? Ja, va uh, Valentino, hè. Want zijn enige echte Rossi, dat dan wel. En Brian, niet vergeten. Wie? Brian Schouten. Ik heb een balk. Ja, die doet in de volgende mee. mee. Hé, hey, daar hoor ik opeens niks meer. Terwijl ze het bezig met zijn met het noemen van de favorieten. De maar daar is hij weer. Jasper niet te vergeten in Nee, ze doet het goed. Ja, ze zijn gewoon doorgegaan met favorieten noemen, Bert. Maar jij kent ze ook niet allemaal. En Lorenzo? Ja, dat is jammer voor. Dat je even een stuiter gemaakt hebt. Dus, maar ja, goed. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Die jongen ook wel. Je snarede. Dat gaat ja. wel mee. Gaat dat zo met, met motorrijden? Dat als je valt, hè, die Lorenzo, favoriet bij de belangrijkste klasse, gevallen schouder... Uh, zijn sleutelbeen. sleutelbeen gebroken op drie plekken, gaat naar Barcelona terug... wordt een beetje een stuk ijzer ingezet, komt weer hier naartoe terug... want, zegt zijn manager, van, ja, uh, sleutelbeen is helemaal niet zo erg. Je pols is erg en je knieën is erg. Die sleutelbeen niet. Harde jongens? Hele harde jongens. Ik kan met ervaring praten wat dat betreft. Dus... Uh... Maar het is gewoon ongekend wat die jongen doet. Even naar Spanje, komt terug. Ja, hij rijdt niet helaas volgens mij, maar... Om acht uur horen we of dat hij mag of niet oh, mag. Okay. Ja. ja, het is ongekend. En u zegt uit eigen ervaring? Ja, hij is zelf ook motor gereden en geraced. En, uh... en, en waar van? is het allemaal kapot? Ja, valt mee, alles werkt nog. <lacht> ik, ben, ik heb echt geluk gehad. Ik ben een tijdje stop, laat ik maar zeggen. <lacht> en hij maakt bewegingen alsof hij zo'n poppetje is... ...waar een touwtje aan vast zit En zijn beentje gaat omhoog en zijn armpje gaat omhoog. Paraplu gaat mee, fiets zit vast. Daar is de hoofdingang en heel veel plezier vandaag. Lekker, wel. wel. Tot ziens. Houdoe. Houdoe, Joris van der Kerkhoff, onze eigen motorverslaggever ja. daar in Assen. We horen straks na acht uur nog meer van hem. Joris, tijd nu voor Make You Crazy. Brad Dennen, Famy Coetie.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 minuten voor half acht. Het is zaterdag, het weekend kan beginnen. 190 jaar oud wordt het Utrechts studentenconcert dit jaar. Het is daarmee niet alleen het oudste studentenorkest van Nederland, maar sowieso het oudste symfonieorkest. En die verjaardag wordt dan ook groots gevierd. Met Wagner op een omgebouwd vrachtschip dat de Rijn afvaart. Gisteravond was de laatste repetitie in Rotterdam. Een gigantisch vrachtschip. En nog niet zo lang geleden was het helemaal leeg. Jorai Mol, maar inmiddels is er een heel podium ingebouwd, een hele bar ingebouwd. Ja, dat is hard gewerkt. Dus één dag lang is er door veertig vrijwilligers dat hele staalwerk in één dag in het schip gebouwd. Zes uur s ochtends elf uur s avonds, En toen nog een week gewerkt om het echt een theater te maken. Met verlichting, akoestiek, geluid, bar, alles op en eraan. 190 jaar, zo lang bestaan jullie, een jubileumjaar. Want jullie houden van vieren, dus elke vijf jaar is opnieuw een jubileumjaar. En waarom dit jaar nu zo groots uitgepakt? Want 190 is ook weer niet een enorm tot een verbeeldingssprekend jaartal. Dat misschien niet, maar we zijn wel het oudste symfonieorkest van Nederland. Dus dat is toch ook wel wat waard. En het viel samen met de 200 e verjaardag van Richard Wagner. Um, en die dingen die kwamen samen. Uh, en er was een idee uit het orkest dat bestond al heel lang om een keer iets in een vrachtschip te doen. Um, dat had een hele lange historie. En dat kwam samen dus met uh, Wagner uh, op de Rijn. De Rijn die heel veel inspiratie heeft uh, gezorgd voor Wagner. Uh, die vaker ook gebruikt is in zijn werken. En dat gaan we zo ook even zien. Uh, en dat in een schip op de Rijn uh, met dat orkest uitvoeren. Dus zo kwam alles samen eigenlijk. Want jullie hebben twee verschillende voorstellingen op elke plek die jullie aandoen. Ja. Koblenz beginnen jullie. Ja. Dan door naar Duisburg, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Amsterdam Rotterdam. Rotterdam. Uh, twee voorstellingen, twee verschillende avonden. Ja, dat klopt. Uh, we hebben dus uh, de opera Das Rheingold. Dat gaat over het Rheingoud, wat nu dus terug wordt gebracht naar de rivier de Rijn. Ja, ik wil een van uh... de Ring? De Ring des Niebelungen, precies. De grote operacyclus. En dan een uh, nieuwe voorstelling, de Wagner Experience. Dat is een symfonische show uh, met het symfonieorkest. Uh, solisten, uh, de gitarist uh, Florian Magnus Meijer, die uh, een van zijn uh, metalstukken heeft gearrangeerd voor symfonieorkest en er zelf ook bij soleert. Dat gaan we zo horen. Uh, Rapper die een hip-hop stuk uh, voor symfonieorkest uh, rapt. En uh, live videokunst gemaakt door de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. En dat komt samen en dat vertelt dan het verhaal van Richard Wagner's invloed op onze moderne wereld. Dus zeg meester, is het voor het eerst dat je Wagner speelt? Ja, is voor mij voor het eerst uh, dit project, klopt. Hoe bijzonder is dat? En hoe zwaar vooral? Heel bijzonder, heel erg zwaar, maar ook daardoor heel erg leuk. Als je zoiets doet als zo'n orkest naast je studie... Heb je dan nog ruimte voor uh, typische studentendingen als uh, naar de kroeg gaan en uh, feesten? Ja, zeker. Het wordt eigenlijk uh, zeker zelfs gecombineerd. Uh, vaak zijn er na de repetities uh, borrels, uh, wordt er feestjes georganiseerd door het orkest, allerlei uitjes en activiteiten. Uh, eigenlijk is ja. Mensen vragen me wel eens: zit je ook dan bij een vereniging? En dan zeg ik mij nee, eigenlijk is mijn orkest al een vereniging op zich. Het huisje werd afgesloten met een speciaal hedendaags arrangement... dat geïnspireerd is op Wagner. De première is op 2 juli in Koblenz. En de tournee wordt op 23 juli, want ze gaan stroomafwaarts... afgesloten in Rotterdam. De tour! Het is de eerste dag van de Tour. De eerste etappe die start in Porte Vecchio. Gio Lippens is daar al. Gio, mag ik je eventjes wat voorleggen uit de krant? Sprinters snakken naar geel. Wordt het zo'n dag? Zo'n dag wordt het, Bert. Wat een, uh, wat een week up trouwens. Wagner op de vroege ochtend. Uh, Mooi hè? Uh, nee, maar het wordt inderdaad sprintersbal. <laughs> ja, prachtig hoor, ik ben wakker. <laughs> um, het wordt sprintersbal, het is een vlakke etappe. Er zit een klein klimmetje in. Helemaal uh, ja, in het begin eigenlijk van het uh, parcours na een kilometer of 45. Een klimmetje van de vierde. Categorie 1,1 kilometer tegen bijna 6%. De code de, is het gewoon vlak. En zeker het einde waar wij op dit moment al zitten, de nou, 20, 30 kilometer van Bastia, daar rijden ze langs een lagune. En dat is ook echt het enige, echt tuk van het uh, parcours. Dus uh, de sprinters, ja, ze snakken ernaar hoor. Uh, Degenkolp, Kittel, hè, dat zijn de mannen van die Nederlandse. Ze Gio, het op lijkt alsof je op dit moment al op de hopen, mol van toezit de, uh, op een etappe, of andere berg, want de, de verbinding valt elke keer op een of andere manier een beetje weg. Uh, ik weet niet of je even aan een knopje kan draaien, een klap kan geven op het apparaat, uh, maar dan proberen we het nog eventjes. Nou goed, de sprinters snakken naar geel, dat, zei, uh, dat, dat bevestigt hij al. Ik lees ook iets anders in de krant. Uh, een van de ploegleiders die zegt, ja je kan de Tour niet winnen op Corsica, maar je kan hem wel verliezen. Klopt helemaal, het is gevaarlijk. Uh, de wegen zijn smal, uh, er zitten veel bochten in. Het is natuurlijk een heel bergachtig eiland. Kijk, de etappe van vandaag is natuurlijk relatief vlak. Maar morgen, ja, dan gaan we het gebergte in en dan komen we boven de 1200 meter. En ja, die afdalingen met name, die zijn gevaarlijk. Overmorgen, heuvelachtige etappen, uh, flink berg op berg af langs de westkust. Dat is een woeste kust en ook daar zal er gevaar op de loer liggen. En dat gevaar, eerlijk gezegd, dat zit hem ook in het slot van deze etappe, want ze rijden langs de kust. De wind kwam gisteren schuin tegen en dat betekent dus dat er misschien wel waaiers gevormd gaan worden. Die bochten liggen er niet echt lekker bij langs het parcours. En dan de laatste zes kilometer, ze draaien bij ze Bastia inrijden langs het stadion van die roemruchte club. Hè. We weten het allemaal nog wel, Johnny Repp heeft Reb, hier he? ooit gevoetbald ja? in de glorieuze jaren van Bastia. En dan uh, komt er een rotonde, moeten ze scherp rechts en dan uiteindelijk een kilometer op. Andere al voor de streep, moeten ze nog eens een keer 190 uh, graden draaien. <laughs> Gio, ja, ik lach, ik lach, je niet uit, maar je klinkt nu heel erg raar uh, in, in een soort van, uh, van versnelling, alsof uh, de sprint inderdaad op volle gang al bezig is. Nou goed, uh, we weten wat er gaat gebeuren vandaag, de eerste etappe op Corsica, en vanaf vanmiddag ben jij uh, te beluisteren in Radio Tour de France, want dit jaar start hij weer gewoon hoor om twee uur hier op deze zender. Radio Tour de France, en direct na half acht praten wij met de drie Nederlandse ploeg.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 En op Radio 1 is het half acht hoog tijd om het nieuws op een rijtje te zetten in het NOS Journaal. En dat doet Renate Evers.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 Minister Schultz heeft bij haar aantreden in 2010 aan premier Rutte verzwegen dat haar man aandeelhouder was bij een bedrijf dat nauwe banden had met haar ministerie, dat schrijft de Volkskrant. In een reactie spreekt Schultz de berichtgeving tegen. Drie dagen voor haar beëdiging stopte haar man met zijn werk, zegt ze. Volgens de Volkskrant heeft Schultz alleen de adviesrol van haar man gemeld en niet dat hij ook aandeelhouder was.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 En de FIFA stort 100 miljoen dollar in een sociaal fonds voor Brazilië. In dat land wordt volgend jaar het WK voetbal gehouden. Veel Brazilianen vinden dat het geld daarvoor beter naar bijvoorbeeld onderwijs kan. En ze gingen daarom de afgelopen weken massaal de straat op om te demonstreren. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weerplaza.nl De afgelopen dagen was het vaak bewolkt, regenachtig en kil. Maar dit weekend gaat de temperatuur omhoog. Vannacht hadden we nog flink wat regen, maar dat regengebied trekt vanochtend naar Duitsland weg, zodat het vanochtend op de meeste plaatsen droog wordt. Vanuit het westen begint de bewolking dan te breken en vooral vanmiddag laat de zon zich dan van tijd tot tijd zien. Het wordt vandaag zo'n 16 tot 19 graden, dat is nog steeds onder normaal, maar wel iets hoger dan de afgelopen dagen. Morgen krijgen we met een warmere lucht te maken, dan wordt het 17 tot plaatselijk 21 of 22 graden. In de ochtend zijn er opnieuw wat meer wolkenvelden. Heel misschien valt er in het noorden en oosten een spatje motregen. in de middag is het grotendeels droog. En met zonnige perioden doet het dan enigszins zomers aan. Na het weekend houden we temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar. Rond of iets boven de 20 graden. De zon schijnt geregeld, maar op de meeste dagen kan er ook een buitje vallen. Echte Hollandse zomer dus. Wie is verantwoordelijk voor het miljardenverlies van Vestia en moet terugbetalen? Daar ga ik straks over spreken met puinruimer Erons na de ster.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 NOS, het Radio 1-journaal. Gerard Ehrans vertrekt volgende week als puinruimer bij woningcorporatie Vestia. Ruim een jaar geleden werd hij aangesteld om bij de bijna failliete sociale huisvester. om die te redden. Hij verving Erik Staal tot 2012, de grote baas van Vestia. Vorig jaar vertrok Staal met een riante pensioenregeling. en liet Vestia achter met een miljardentekort. Ehrans nu aan de lijn. Goedemorgen, meneer Ehrans. Goedemorgen. Goedemorgen. De puinruimer gaat weg. Is het puin dan allemaal geruimd? Nee, het puin is niet allemaal geruimd. Ik heb het ook niet alleen gedaan. hoor. Ik heb met mijn collega Jacques Tieler samen puin geruimd. Maar euh, laten we zo zeggen, de kwestie is weer opgekrabbeld. En wij denken dat er weer goed perspectief is. En dan moet er weer ook gewoon een normaal bestuur komen, geen interim bestuur. Nee, waren de problemen diep? De problemen waren heel diep. En, uh, en heel, uh, heel, uh, qua kosten heel hoog. Als je 2 miljard verlies leidt, dat is vijf keer de jaaromzet van Vestia. Dus een normaal bedrijf was failliet gegaan. Ja. U noemde gisteren de rol van bestuurder Erik Staal crimineel. Um, maar een crimineel, um, dat is toch iemand die ook veroordeeld is? Ja, kijk, ik heb ook gisteren duidelijk gezegd, juristen zullen dat ongetwijfeld wat anders be, benoemen. Maar in mijn ogen is het bijna crimineel dat je een organisatie die goed, goed rendeert, waar 1100 mensen ruim werken, dat je die naar de rand van de afgrond brengt. Dus uh, juridisch zal het wel niet crimineel zijn, maar uh, in mijn gevoel is, is dat het wel. Maar hoe kan het dat één iemand de organisatie zo aan de rand van de afgrond brengt? Omdat hij gewoon de baas was. Ik bedoel, het is een typisch voorbeeld van een zonnekoning... waar iedereen tegenop kijkt. Uh, ik heb wel eens de anekdote gehad dat de raad van commissarissen zei... van ja, maar als je lastige vragen stelde, dan werd Erik boos. En dan denk ik van ja, dan is er reden te meer om lastige vragen te stellen... en niet om je in te houden. Dus, uh, dus Erik Staal was gewoon de baas van Vestia. en Iedereen luisterde naar hem... In de organisatie, er waren wat wij dat noemen uh, geen echte checks en balances ingebouwd in de organisatie. En ook uh, zijn toezichthouders, uh, ja. ja ik heb het wel eens genoemd, de vriendenclub. Ja. Maar hoe kan dat dan, dat dat zo uit de hand loopt? Is dat exemplarisch voor Vestia of staat dat voor meer, ook in, bij andere corporaties? Uh, ik hoop niet dat dit exemplaar is, is voor uh, alle andere corporaties. Uh, bedoel, uh, maar uh, laten we zo zeggen: woningcorporaties zijn toch uh, in, een, in de loop der jaren gegroeid van eigenlijk een simpel bedrijfje naar een veel ingewikkelder bedrijf. Ze zijn groter geworden. En het professionele gehalte van commissarissen is daar niet altijd mee gegroeid. Je ziet wel een heleboel verbeteringen hoor. Je ziet nu dat er veel meer mensen van buitenaf instromen. En dat ook mede door een aantal incidenten. Dat de, ja, de, de, de controle sterker wordt uh, naar corporaties toe. Doel... Maar komt dat dan door al die fusies die vanaf ik geloof de jaren negentig hebben plaatsgevonden? Ja, niet alleen fusies. Hè. Ik bedoel, ten eerste zijn bedrijven veel groter geworden. Ik bedoel, Vestia heeft 90.000 woningen. Dus dat is uh, ja, een, een conglomeraat. Het zit, zit ook in 170 gemeenten. Dus je, je hebt niet meteen dat toezicht erop. Maar ten tweede, als je bijvoorbeeld naar Vestia kijkt. Eigenlijk was Vestia van een woningcorporatie een financiële instelling geworden. Door al die derivaten die ze hadden. En er hoort een hele andere manier van werken bij. Er hoort ook een andere manier van toezicht houden bij. En, en het werd nog steeds bestuurd alsof het een simpele. De woningbouwvereniging en, uh, en niet dat het een financiële dienstverlener was... En een, uh, of een financieel bedrijf was die ook nog aan huisvesting deed. Ja, precies. Dat, dat is dus niet hand in hand gegaan. Maar nou, u noemt het al inderdaad die financiële producten... die allemaal om de hoek kwamen kijken. U vindt ook dat die financiële instellingen... dus die banken aansprakelijk moeten worden gesteld. Ja, kijk, een bank moet zich altijd realiseren aan wie verkoop ik wat... En een bank vraagt altijd alle informatie op. Hè? Dus als je gewoon met festejaar het treasury-statuut had gepakt... wat elke bank wil hebben op het moment dat ze zaken met je gaan doen... dan had je kunnen zien dat de producten die verkocht werden... althans de helft van de producten die verkocht werden... daarvoor niet dienden. Dus er werden de verkeerde producten verkocht. Maar de vraag voor, is dat uh, hebben ze dat willens en wetens gedaan? Ja, ik denk dat... De, de, kijk, er zijn twee partijen. Degene die koopt en degene die verkoopt. En degene die verkoopt heeft toch een... Plicht, ...een zorgplicht om te gaan kijken dat de producten die hij verkoopt... ...of die ook gelden voor de partij waarin hij verkoopt. Dus ik vind dat de banken hadden zich moeten vergewissen... ...dat wat Vestia kocht, ten dele ook niet goed diende voor het doel wat ze hadden. Ja, eigenlijk is het misschien wel een beetje vergelijkbaar met al die woekenpolissen die ons zijn aangesmeerd. Ja, een beetje wel. Kijk, de banken roepen altijd... ...Vestia was een heel professionele partij... Nou, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Als je het in, in voetbaltermen vergelijkt, dan zeg je van het is Katwijk tegen Bayern München. En, uh, dat, uh, en dan was Vestia-Katwijk en geen Bayern München. Ja, precies. Katwijk uit is altijd lastig. Je ja, daarom. <laughs> Meneer Erans, ik dank u wel voor het gesprek vanochtend. Niet te danken. Dag. Gerard Erans was dat. De voormalige puinrijmer moet ik nu zeggen bij Vestia relatie tussen Nederland en Suriname gaat de komende tijd verbeteren. Ook al is de amnestiewet, die Bouter ze beschermt, nog steeds niet van tafel. Dat zegt de nieuwe Nederlandse vertegenwoordiger in Paramaribo. Dus de tijdelijk zaakgelastigde Ernst Noorman. Minister Timmermans heeft uh, toch vrij snel na zijn aantreden geconstateerd... dat de banden tussen Nederland en Suriname zo intens zijn, zo hecht zijn. We hebben de gezamenlijke geschiedenis, gezamenlijke taal... maar ook de banden tussen beide samenlevingen zijn zo intens... dat dat een vertegenwoordiging op het hoogste niveau rechtvaardigt. Eigenlijk wilde Den Haag dat tijdelijk zaakgelastigde Norman als ambassadeur naar Suriname zou terugkeren. Maar Paramaribo heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Toch is de relatie tussen de beide landen minder kil dan een jaar geleden en wordt er steeds intensiever samengewerkt. Op dit moment is het al zichtbaar dat dat gebeurt. Bijvoorbeeld op dit moment is er een politiemissie vanuit Nederland hier aanwezig om de samenwerking tussen beide landen op het gebied van de rechtshandhaving verder vorm te geven. En verder op cultureel terrein, eh, economisch terrein... lopen ook eh, veel activiteiten. Is de tijd van elkaar ontlopen een beetje voorbij? Ik weet niet of we kunnen zeggen dat we elkaar eh, ontlopen. De minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans... heeft een gesprek gehad met minister Lakin al in januari. Dus dat is toch ook eh, een duidelijke toenadering... Uh, je hoeft het niet met elkaar in eens te zijn, agree to disagree... maar je moet wel met elkaar in gesprek zijn, dat is belangrijk. De Nederlandse houding tegenover Suriname is minder krampachtig... dan in het recente verleden. Waar de sfeerverandering toe zal leiden, moet nog blijken. Over twee jaar zijn er weer verkiezingen. En als president het doorgaat met het huidige beleid... dan is de kans groot dat hij opnieuw gekozen zal worden. Den Haag kan moeilijk om die realiteit heen en lijkt dat ook te beseffen... Maar wordt het Surinaamse staatshoofd vanaf nu dan ook weer uitgenodigd op de recepties, op de residentie. Zoals dat vroeger op bijvoorbeeld Koninginnendag altijd gebruikelijk was. De residentie zal wel weer duidelijk een middelpunt ook worden in, uh, hier in Suriname, in Paramaribo. Er zullen veel activiteiten plaatsvinden. Maar hoe ik de officiële activiteiten georganiseerd daarop ga ik me nog bezinnen. Bijdrage was dat van onze correspondent Harmen Boerboom. De Tour de Brand. Die staat op het punt van beginnen. Het wordt een bijzondere, want het is de honderdste. En voor het eerst ook op Corsica. Op het eiland zijn natuurlijk ook de ploegleiders. Richard Plugge van de Belkin ploeg. Daan Luiks van de vakans-Zorlei DCM ploeg. En Ivan Spekerbrink van Argos Shimano. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben goed contact. We hadden net met Geo Lippers namelijk een beetje wat lastige verbinding. Maar jullie hangen allemaal, mooi. Uh, meneer Pluggo, met u uh, te beginnen. Wordt dit nou zo'n tour dat je denkt van, hé, lekker. Uh, kunnen we eindelijk alle ellende van ons affietsen van het afgelopen jaar? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, uh, de zon schijnt hier en het is, uh, het is mooi weer. Het is een mooi eiland en iedereen heeft er zin in. En het hele peloton is op een goede manier uh, uh, toegesproken... en heeft een, uh, een goede uh, sfeer in zich om er een mooie tour van te maken. Maar het, het, het hele peloton is toegesproken door wie dan? Door Prudon. En uh, we hebben een heel mooie, uh, een mooie bijeenkomst gehad met het hele peloton. En uh, ja, wat ik zeg, iedereen heeft er veel zin in. Ja, en wat zei hij? Wat, wat waren de mooie woorden? Wat is u bijgebleven daarvan? Dat uh, het de honderdste tour is en dat we... Uh, ook al is die heel oud, we nu vooruit kunnen kijken naar, uh, naar een hele mooie toekomst voor het Ja, meneer, meneer Luiks, uh, heeft u ook zo'n beetje het gevoel van het wordt een rehabilitatie... en we zullen eens eventjes laten zien dat het ook allemaal schoon en clean kan? Ja, dat is niet iets van de laatste weken. Dat is natuurlijk al een, uh, een tijdje bezig. Maar ik, ik ben het wel eens met, uh, met Richard Plugge dat we uh, vooruit kunnen gaan kijken... en dat het peloton ook die gedachten heeft, ja. Ja. Meneer Spekerbrink, uh, wat is uh, de 100ste? Uh, merk je daar ook meteen uh, iets van, daar aan de start? Um, ja. En wat dan? Er wordt natuurlijk heel, wordt natuurlijk heel veel gecommuniceerd dat het de 100ste uh, Tour is. Door de organisatie en door alles eromheen. Um, en ook het parcours. We zijn nu voor het eerst op Corsica. Zeg maar het departement waar de Tour nog nooit uh, geweest is. Uh, met de start hier is de Tour in alle departementen in Frankrijk geweest. En bijvoorbeeld uh, de etappe van Alpe is anders, speciaal voor deze editie. Um, ja, twee keer hè? Ja, precies. En de finish op de Champs-Élysées, uh, s'avonds laat, eenmalig een uh, wijk is eigenlijk af van, van de traditie. Um, ja, dus. Uh, Zeker elementen die, uh, die anders zijn dan anders, omdat het de onderste editie is. Ja, en meneer Plugge, voor u is het natuurlijk ook anders dan anders. Vorig jaar nog in een oranje shirt, de hele seizoen in een blanco shirt. En u toch nog net voor de tour een, een sponsor gevonden. U gaat nu door het leven als de Belkinploeg. Uh, alles op tijd klaar? Alle stickers zitten op de auto's en de sponsor kan tevreden zijn? Ja, ja we hebben, iedereen heeft nieuwe kleding, iedereen heeft uh, inderdaad wat je zegt. Uh, de auto's zijn uh, bestikkerd. Uh, ja, alles is, uh, is omgekat naar, uh, naar het nieuwe Belken. Ja, was het nog uh, spannend of het allemaal op tijd rond zou, uh, zou komen? Ja, maar volgens mij is dat altijd uh, spannend. Uh, ja, het was spannend en uh, we wisten dat we het konden doen, want we hadden in uh, eind vorig jaar hadden we nog geoefend. Dus. Uh, we wisten hoe snel je een ploeg kan ombouwen van één uh, van merk naar een ander merk. Ja, want meneer Luijks, dat is misschien voor u ook wel van uh, belang, nog niet deze tour. Maar ik begrijp dat u natuurlijk aan het eind van het seizoen ook op zoek moet naar een, een nieuwe sponsor. Wat uw huidige sponsor houdt er mee op? Ja, dat klopt. Vakantselijen, uh, na vijf jaar uh, hebben ze hun doelstellingen bereikt. Dus hebben ze aangegeven dat wij uh, op zoek kunnen naar een andere hoofdsponsor. Nou, daar zijn we natuurlijk druk mee bezig. En uh, voor ons is dit natuurlijk een, uh, een mooie gelegenheid, deze onderste tour... om ons uh, nogmaals in de etalage te zetten. Om te laten zien uh, dat, dat we uh, klaar zijn voor die nieuwe sponsor en dat we een nieuwe stap kunnen zetten. Ja, want wat zijn een beetje de plannen qua uh, in de etalage zetten? Ik bedoel, hebben jullie een aanvalsplan? Uh, nou, we hebben een heel moeilijk seizoen achter de rug... maar de laatste weken valt de puzzel toch redelijk in elkaar. Uh, Liewe Wester is Nederlands kampioen tijdrijder geworden. Uh, Johnny Hoogland is op indrukwekkende wijze Nederlands kampioen op de weg geworden... Uh, dus wat we hier willen doen is, we hebben drie renners die uh, zich gaan bemoeien met sprint. Uh, we hebben een aantal renners die aan avond gaan, want dat zit bij ons in de genen. We horen in die, in die eerste groep als we tenminste daaruit een rit kunnen winnen. En uh, we zullen met een aantal renners proberen een klassement te rijden. En uh, we hebben niet de, de wereldtoppers, dat is ook de reden waarom we uh, gedeelde plannen hebben. Maar dat is wel onze aanpak. Wie van jullie droomt er van geel? Ja, allemaal. Ja. Maar wie droomt er vandaag uh, van geel? Meneer Plugge, droomt u van geel? Nou ja, tuurlijk. Uh, alles is mogelijk. En uh, het wordt een heel uh, bijzondere etappe. Want uh, inderdaad, wat je zegt, aan het einde van deze dag, er is geen proloog. Dus uh, de, de, wordt het, aan het eind van deze dag ligt er uh, voor het hele peloton een gele trui te wachten. Ja, de sprintersploegen zullen daar natuurlijk alles aan doen om, uh, om hun sprintersinstelling te brengen. Dat zijn er een stuk op zes, zeven. En uh, ik denk dat het, uh, dat het heel leuk zou zijn om daar eens uh, een ander plan tegenover te stellen. <het> een ander plan? Gewoon, dat betekent demareren voordat de meet in zicht is? Wie weet. <stutters> wie, wie, wie weet. Daar mag je natuurlijk niet te veel over zeggen uh, vooraf. Hoe uh, <tutters> <Wie htheid> is het bij u, uh, meneer Spekerbrink? Hoe, hoe, hoe ziet u deze eerste etappe? Um, nou, ik zou een plan van Daar heb ik niet zo heel veel, uh, zo heel veel problemen mee. Juist uh, vanwege de ritwinst en juist omdat er uh, dit keer het uh, ja, eerste rit is waar geen uit tegenover staat. Uh, on onze ploeg moet het hebben van sprinters, wij hebben een, uh, geen klassementsman hier. Uh, dus wij zullen in ieder geval proberen uh, om onze sprinters zo goed mogelijk bestelling te brengen in de, in de, in de ritten die daarvoor kansen bieden. Ja, en dat is vandaag natuurlijk bij uitstek het geval. Ja, vandaag is een kans, absoluut. Ja. Hoe is het trouwens ver, uh, verder op, uh, op Corsica? Want het, de Tour blijft een paar dagen op Corsica. Ik zag een van de andere ploegleiders vandaag in de Nederlandse kranten zeggen van... nou ja, je kan de Tour op uh, Corsica niet winnen, maar je kan hem wel uh, verliezen. Meneer Luiks, is dat een uh, mooie uitspraak? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Als we kijken naar rit 2 en 3, uh, daar kan al echt heel veel gebeuren. Het uh, zijn lastige ritten. Uh, en daar kun je uh, met heel eenvoudig al wat uh, achterstand op lopen... wat uiteindelijk een prijsbepalend zal zijn. Dus met die gedachte ben ik het wel eens. Winnen zal nog niet lukken, maar verliezen zeker is een mogelijkheid. Ja, en uh, meneer Plugge, waar denkt u dat de beslissende momenten... eigenlijk zullen zijn dit jaar in de Tour? Even dus afgezien van Corsica, want ik geloof dat iedereen dat wel uh, onderschrijft... dat je hem daar wel kan verliezen. Maar waar verder kan je hem winnen? Ja. Nou, ik denk dat uh, in de Tour is elke dag uh, een moment om uh, vooral te verliezen. En het winnen, uh, dat doe je in tijdritten en in, uh, in berggeritten. Maar precies wat Daan zegt, het, uh, het is uh, elke dag ontzettend opletten. Want uh, ja, je kan hem gewoon elke dag verliezen. Ik denk dat de ploeggetijd dit ook van, uh, van groot belang gaat zijn. Ik denk dat daar de klasse mensman met een goede ploeg moet staan om in ieder geval zich voorin te handhaven. Ja, en wat ik zeg, vervolgens in de bergritten toe te staan. En die zijn er behoorlijk. Ja, en, behoorlijk veel. Er is veel te winnen. Daar... Ja, precies. Inclusief, waar we het net al over hadden, twee keer uh, Alpe d'U.S. Uh, op. Mene, meneer Spekerbrink, wat je natuurlijk ook vaak ziet, en vooral ook in het begin... Uh, dat het ontzettend zenuwachtig is allemaal in zo'n uh, zo peloton. Dat iedereen nog een beetje aan elkaar moet wennen. Uh, kan je daar op een of andere manier uh, rekening mee houden? Kan je, kan je daarop trainen? Ja, daar is, is eigenlijk niet op te trainen. Kijk, uh, iedereen is nog enorm fris... Uh, uh, in het begin van de Tour. Iedereen heeft nog kans op het klassement. Iedereen denkt nog een sprint te kunnen winnen. Dus iedereen wil de laatste kilometer van voren rijden. En ja, het gaat niet dat twee man op een eerste rij uh, rijdt. Nee. Zo simpel is het eigenlijk. En, en dat is de reden dat het uh, nerveus is. En op het moment dat er wat orde in een klassement komt... Ja, dan, dan, dan gaat de tijd ook een beetje uit, zeg maar, uit de koers. Het blijft altijd nerveus hier in de Tour. Maar niet, zo, uh, niet zoals in het begin. Dus... Ja, je moet van voor voorzitten en daar denkt iedereen. En dan komen, daar, uh, dan komen daar de valpartijen. Dat zal ook dit jaar weer, uh, weer gebeuren. Ja. Uh, ja. Het is de zaak dat er snel orde in het klassement uh, komt uh, eigenlijk. M jongens, dan wil ik eigenlijk van jullie allemaal uh, weten... Van wie is de favoriet en uh, zit daar een Nederlander bij? Uh, Richard Plugge, om met u te beginnen. Nou, ik denk dat, uh, dat Firm en Contador met z'n tweeën de grote favorieten zijn. Maar ik denk dat uh, Bouken Mollema, onze, onze kopman van Belkin. Ehm, um, ja, een gooi kan doen naar een, naar een hoge topklassering in het eindklassement. Top 5? Vraagteken. Nou, wij gaan. Wij, hè? Ik zeg top 5, vraagteken. Nou, we gaan uh, met Bouken voor een, uh, een top 10-klassering. En, uh, en gaan uiteraard voor het, voor het zo hoog mogelijke binnen die top 10. Maar. Ja. Um, ja, ik denk dat hij, dat hij goed mee kan doen met de, met de sterke concurrentie. Meneer Luijks, wat, uh, wat denkt u? Favorieten? En zit daar een Nederlander bij? Ik, ik denk inderdaad, komt het door Vroom, dat, dat, dat de strijd gaat worden. Uh, ja, er zijn denk ik wat outsiders voor, voor top 10 plaatsen. Uh, als er Nederland een Nederlander Mollema, nou, als we naar onze ploeg kijken... denk ik een, een Thomas de Gent. En als, als Wout Poels terug is, misschien een Wout Poels tot 15... Uh, maar ja, hoofdzakelijk zullen voor een rit overwinning gaan. Ja. Ja. Meneer Spekerbrink, wat zijn nu uw verwachtingen, analyses, hoop? Ja, het zal niet heel verrassend zijn uh, nee. wat mijn collega's gezegd hebben. Maar ja, ik denk, ik denk als je gewoon het hele jaar gezien hebt, dan, dan kom je uit bij uh, vooral bij Vroom en, en, en vanwege zeg maar, uh, het verleden. Geef nooit garanties voor de toekomst, maar toch, dan, dan komt ja. dat door. Dat zal Vooraf uh, de tweespreid zijn. Ja, ik vrees dat de meeste mensen dat ook in hun toolpool hebben ingevuld. En, uh, maar ja, het geel van vandaag, uh, dat zal misschien wel verrassend zijn. Wie, op wie zetten jullie in, uh, meneer Speker Laat nou, laten we even optimistisch zijn uh, op een sprinter. Dat ja, mag zo, Oké, Kittel. Meneer Luiks? Nou ja, het zal tussen een van de sprinters gaan. Uh, wie het dan wordt, uh, dat zullen we straks wel zien. Nee, die durft zich er nog niet aan te wagen. En meneer Pluggen? Kevin Dish. Kevin Dish. Goed, het is allemaal genoteerd jongens. En uh, de verslaggevers komen langs om vanavond te vragen waarom jullie dit naast zaten. Of misschien het wel goed hadden. Ik uh, wens jullie alle drie een hele mooie, uh, goede uh, en succesvolle uh, tour. En ik dank jullie wel voor het gesprek. Richard Plugger, okay. was dat Graag. van de ploeg, Daan Luiks van Vakant Soleil DCM. Graag en Ivan Spekerbrink van Argos Simano. Het NOS Radio 1 Media Overzicht. En van de ploeg NOS is hier Job Bout. <laughs> Ja. Artsen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs... mogen van de inspectie voor de gezondheidszorg gewoon doorwerken. Enige voorwaarde is dat de verslaving... geen negatief effect mag hebben op hun werk. Tweede Kamer is hierover verbijsterd. En Kamerleden zeggen in het AD... dat verslaafde artsen altijd direct op non-actief moeten worden gezet. Onder meer regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... vinden dat de inspectie het belang van de patiënt moet behartigen. De Volkskrant komt met een verhaal over de verzwegen miljoenen... van de heer en mevrouw Schultz van Hagen. Volgens de krant heeft Melanie Schultz van Hagen... bij haar aantreden in 2010 als minister... niet aan premier Rutte verteld dat haar man aandelen bezat... in een bedrijf dat nauwe banden heeft... met haar ministerie van Infrastructuur en Milieu. Um, de man van uh, de minister, Harus Schult van Hagen, zegt in de krant dat het niet nodig was om het aandeelbelang te melden bij Mark Rutte. Ik ben in de tijd direct opgestapt als adviseur. Mijn aandelenbelang deed niet ter zake. De minister zelf bevestigt dit verhaal. Haar man zou zijn opgestapt als adviseur om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Dat haar man ook aandeelhouder was, kwam niet ter sprake. Een ongeleraar bedrijfsethiek van Nijrode weerspreekt dit in de Volkskrant. De minister had ook moeten zeggen dat haar man aandeelhouder was van het bedrijf. Daarin kun je je niet vergissen. Niet op dat niveau. Vorige maand gearresteerde Danny K. wordt verdacht van grootscheepsinvoer van cocaïne. De Telegraaf heeft vertrouwelijke stukken van justitie ingezien waar dit in wordt geschreven. Het gaat om een partij drugs van 34 en een partij van 200 kilo. Daarnaast wordt de crimineel verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Samen met Willem Holleder. Er liggen inmiddels, u hoorde het al in het nieuws, vijf kleine kinderen met mazel in het ziekenhuis. Het AD heeft een reportage uit Tiel waar gereformeerde het liefst ongezien via de achterdeur bij de GGD binnengaan... om hun kinderen toch te laten vaccineren. Secretaris van de protestantse kerk in Geldermalsen... zegt dat iedere ouder zelf moet beslissen of er wel of niet wordt ingeënt. Zelf heeft hij zijn kinderen niet ingeënt. Natuurlijk was ik bang voor mijn kinderen als een mazelen of polio heerste. Maar dan ging ik bidden. Dat is het krachtigste wapen. Dominee uit Apeldoorn ziet wel een verschuiving binnen de kerk. De wereld ligt nu meer open. Men denkt zelfstandiger. In Californië is een vrouw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... voor het afsnijden van de penis van haar man. Bij CBS Nieuws is te lezen dat de 50-jarige vrouw... het geslachtsdeel in een afvalverwerker in de keuken heeft gegooid. Tegen de agenten die te plaatsen kwamen, zei de vrouw dat haar man het had verdiend. De enige wat smakelijker, werd. De Franse zender TF1, of TF1 meldt dat Franse restaurants moeten melden... op hun menukaart of het eten al dan niet huisgemaakt is, à la maison. Oftewel, of de gerechten dus in eigen keuken bereid zijn met verse producten. Te vaak krijgen Franse restaurants diepvries diep lasagne en tarte... Tardin Tartin uit de fabriek. En omdat de Franse keuken haar naam moet hoog houden... heeft het Franse parlement nu besloten dat restaurants helderheid moeten verschaffen... op de menukaart. Of de kok zelf aan het kokkerellen is geweest. Of dat het een opwarmertje was. Goed, dat is het nieuws op dit moment. Wij gaan ons opmaken voor een samenvatting van het nieuws om acht uur. En na achter komen we terug onder andere over de brief van minister Opstelten... over het wietbeleid. Hij gaat praten met burgemeesters in de regio's die hebben gegeven... Gepleit voor het zelfstandig telen van wiet. Zijn antwoord is duidelijk. Hij heeft er geen zin in. Maar hij wil best hun argumenten aanhoren. gaan wij ook zo dadelijk doen. Want we gaan bellen met de burgemeester van Heerle. Dat naar de klok van Achter. Blijf erbij.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 14 dagen lang elke dag buffelen op de zwaarste quizvragen. Demareer naar www.boschcarservice.nl en rij je tegenstanders uit het wiel. Bosch Car Service, wij doen alles voor uw auto. De Vaticaanse musea herbergen een van de meest prestigieuze kunstcollecties ter wereld. Met duizenden beelden, schilderijen, mummies en de wereldberoemde Sixtijnse kapel. Ik nam er een kijkje. Vanavond in Kijk het Vaticaan, de Vaticaanse musea.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 Dit is Radio 1.